control Die. zo oh, daar zijn we dan weer Jawel hoor oh dit is weer de smaak. maar het is ook lekker sowieso en uh, wat hadden we het dier van de week uh. we hebben een dier van de week mensen kijk dit is ons nieuw concept ja, ja. van uh, ons deze nieuw concept vanaf het heden staat ook op Twitter allemaal na te lezen oh gelijk het, even kijken het, het dier van de week is de herkauwende aap de herkauwende En nu, nu hoor aap. ik jullie allemaal denken De herkauwende aap, bestaat dat? Ja, dat bestaat <laughs> Hij wordt ook wel genoemd de neusaap En ze halen voedsel uit terug uit hun maag omhoog Om dat nog eens goed te verma vermalen Dat is uniek, zeker voor een aap En het lijkt alsof deze apen uh, Iets verkeerds gegeten hebben En misselijk zijn En uh, ze gaan naar de kokhalzen maar uh, niet overgeven. In plaats daarvan kouwen ze hun braaksel en slikken het <laughs> weer door. Lekker Is dat hoor. niet lekker? lekker. Hé, hey Kevin, ben je er ook weer? Hey, hey, hey je zou hem nog wat meenemen. bier? Oh, oh. oh ja, nee. hebben we hebben geen namen genoemd, dus dat mag je. Oh, daar het. Dag Kevin. Ja. <laughs> dus dat is de... Er uh, staat ook een linkje op Twitter. Heb je hem al op Twitter gegooid? Ik Yo, zie oh, hem nog sta, niet. Hij uh, sta, uh, sta, uh, staat er echt wel op ook op Facebook, want die hebben we nu ook. Nee, ja, die staat op die andere pc, dus die uh, daar ken ik niet bij. Ah. Maar ik zal, ik ga wel even, ik ga even googelen, dan retweet ik hem gewoon. Gezellig. Hey. even kijken. Hallo. Maar en terwijl kort, uh, ik ben nou van alles door elkaar. Hoi, oh, jezus. Terwijl Joost bezig is, hou ik jullie eventjes warm, want uh, die, die, hey, hij heeft cola. Maar die neus van die aap, die is al jezus groot. Ja, dat is niet normaal. Als jij Spongebob hebt gekeken, dan is Octo's neus er niks bij. <lacht> Echt niet. Is dat klopt. Nee, er staat ook een fotootje bij. Ik zie hem nog niet staan, moet ik eerlijk zeggen. Zie maar... zie hem nog steeds niet? Nee. Hier heb ik hem wel, hoor. Op deze. Heb jij hem nog niet? Ja, hij staat er wel. Hi. Oh. oh, maar we gaan weer even we verder. We of gaan we nog even over het dier? Ja, we gaan er gewoon nog even overheen, want het is... Uh... Ja, want je hebt weer veel tekortingen gepland, uh, ja. Kevin. Ja, hij moest ook zo ontzettend nodig naar het toilet. Ja, hij wel Het uh, oh, leek, dan dan dan leek dan net een neushaap. Het, het is ook een neushaap. Van <laughs> dan <laughs> zonder haap. Die neus heb je al. Ja, ja, ja Retweet, retweet adjoos. Heb je hem? Het dier van de week. Het dier, dier van de, de week. week, de neushaap. Ik heb er een linkje met van de foto en een uh, de, de link uh, naar de website. Waar je uh, meer informatie kan vinden over... Dit uh, rare uh, gewoonte dier. Ja. Uh, ik vind dat maar een raar dier hoor. <laughs> dit is dus ons uh, dier van de week. De ja. neusdier. Zal ik jullie eens vertellen hoe. Je, uh, hoe uh, wat ze hebben het uh, tien jaar. Tien jaar lang hebben ze het. <laughs> tien jaar lang hebben ze het dier bestudeerd. En toen zijn ze erachter gekomen dat het dier uh, uh, drie tot vier keer herkouden. Het is uh, eigenlijk precies hetzelfde als de koe. En dan hebben ze 10 jaar voor nodig, zeiden ze dan? 10 jaar, ja, nee, echt. Om te, om te zien dat ze drie tot vier keer herkauwen. Ja. Dus we weten nog steeds niet of het nou drie keer of vier keer is. Nee. Zonder van die 10 jaar. Het is kijk, lelijk hè? wat hier ja, Het is echt een lelijke haap. Ja. Voor de mensen die geen Twitter hebben, maak het even aan: hashtag knockoutfm. En dan kun je meegenieten. En uh, op uh, Facebook moet je gewoon ja, knockoutfm op, opzoeken. En dan op, kijk op naar huis. het plaatje met ons logo. Dat ja, is het makkelijkste. Uh, je kunt ons ook vinden op uh, hoe heet het? Hives. Ja, Live zitten we op. op we zitten eigenlijk waar zitten we niet op? Wij My zitten space. op alles. MySpace. We <laughs> zitten niet op MySpace. Kom, en we ook gaan met de MSN. En <laughs> niet op. Dat kunnen we ook wel doen. Ja. Zo vol-automated. Uh, ja. Hallo? ja. Hallo. Hallo. <laughs> ja, ja. Hallo. Oké, okay, maar uh, gaan we dan ah. verder even naar het volgende nummer? Wat? We gaan even gaan ja, een uh, liedje draaien denk ik. Een liedje draaien? Een liedje? Oh. Kevin. Papa ja. Kevin, wat heb jij tegen, uh, te draaien voor ons? Nou. Ik hoorde net al uh, Jeroen van de Boom en Anthony Meijer. Uh, hey. Zeg ik dat goed? Zeg ik Nee. Die hoorde ik wel net. Nee, Leonie. Leonie Meijer. Anthony Meijer. Het ritme van Anthony Meijer. Leuk he Jingles. Oh, <laughs> oh man, <laughs> duidelijk. Los van de grond van Jeroeve de Boom en ja. Danny Meijer van de Voice of Holland. Gezelle. Nummer 1. Ja. En er komt er nog één. Er komt er nog één. De nacht is nog maar net begonnen, of ik droom je in een bed. Ik zie de schaduw van jou vormen op de muur. Ik weet wel dat het is verzonnen, maar het lijkt zo levens echt. De vlammen van een niet te doven vuur Wat ik ook doe, ik hou je bij me Street. I'm smiling, but I'm dying, trying not to drag my feet. Ja, het Spannende ja, ja, Je Spannende opbouwen! Cliffhanger! Jellele, jongens. Nou, dit is, uh, dit is een filler. Ja, dat weet ik. Ja, dat is een hele leuke filler. <laughs> uh, uh, Joost, loopen. om het een beetje duidelijk te maken. We hebben een keer gehad bij Mike, is zat hij achter de knoppen. Toen kwam dit nummer erin. En dacht hij dat het nummer was. Oh, dus hij... En hij kondigde oh. het aan. Hij kondigde het aan. Hier is bla bla bla met bla En hij Mike, Mike, is zo van, Mike, dit is een filler. Lul, nice. Maar ja, top 5. L L L. Top 5 FM? <laughs> <laughs> hij was, Hij was wel. Uh, ja, hij was nice. Ik uh, zat te denken. wat ik uh, de luisteraar zou schenken. op uh, 18 april 2011. Vertel, jongen. Toen dachten we. Vertel. omdat we vorige week. vorige week zo met Twitter waren. en ja, nu, nu alweer. <laughs> Heb ik uh, deze top 5 samengesteld <laughs> Hij vindt het leuk, hij vindt het leuk wow. En uh, dat is uh, sociale netwerken Social network, social network. dus het uh, ah, gaat ja. over films ja. Social network Nee, ik heb een beetje, uh, oh. met wat, hoe ga je nou met mensen het beste En wat is nou het populairste ja. op dit moment Voorbeeld. Dus uh, ik dacht, ik ga hem eventjes opzetten want uh, we, willen niet, we willen niet allemaal achter het bureau verdwijnen. Precies. <laughs> dus dus het gewoon ouwe hoeren, dat staat er ook tussen. Ja, nee. Oh, nee. Uh, <laughs> op nummer 5, toevallig dat we het erover hadden, MySpace. MySpace. Het is MySpace. een beetje bekend, wordt Haast die gebruikt volgens mij. Maar het is er wel. Maar het is er wel. Ik kon niks op uh, anders iets verzinnen, ik wist het niet meer. Dus, uh, ik niet, niet meer. Niet meer. Uh, ik niet meer. Ik niet meer. Dus daarom hebben we dat. Op nummer 4, Hives. Hives begint toch een beetje uit te raken. Ja. De hype is. Het was is gewoon een beetje... in Nederland heel populair en uh, ah, De ik hype heb is nog een wel beetje. Hoor. Ja, ja en, uh, ik, ik ook Noguid wel. Ik ook nog steeds. Maar de hype is een beetje weg. Heb ik zo het, uh, het ja. gevoel. Ja, ja, Omdat iedereen naar een ander iets gaat. Dat kunnen we natuurlijk nu niet noemen. Iedereen gaat een beetje naar Vevook? Uh, ja, precies. Uh, ja, dus da ja, daarom. Zo dus kun je hier. dat niet noemen, volgens mij staat hij op één. Ja, precies. <laughs> Klaar. Nou, <laughs> ja, dat was het. Dankjewel voor <laughs> het luisteren. Tot volgende week. Ah, wie staat er dan? 2 en 3? Of had je drie? Ik weet het niet. Ik ben op drie nu. Uh, ja, zie Op dan. nummer 3, Twitter. Twitter. Het, begint, het begint nu. Twitter. Ja. This is the beginning. Het was al een hype. En uh, alle BN'ers deden het wel een beetje. Zo heeft uh, Jurk... Oh, is populair geworden daardoor? Ja, die heeft uh, hun uh, eerste nummer 1 hit uh, daardoor gekregen. En hopelijk niet de laatste. La <laughs> wat nee. ik nu las nou. vanmiddag... is dat uh, Jeroen van Koningsbrugge... met Dennis van der Ven naar de studio ging... voor ideeën voor het tweede album. Oh, uh, Dat is leuk. Oh. Heb ik ook meteen even hey, naar hem getwitterd? Hey, dat is like? leuk. We moeten ze even, uh, even uitnodigen. Dat ja, lijkt me keer ja, leuk. Okay, even twitteren, jongens. Ja, dat <totstuk> is toch op nummer 3 staat hij, dus dat moet kunnen. Twitter. Oké. Okay. <totstuk> <Ja. totstuk> op nummer 2, Facebook. Nou, hij was net al genoemd. Hé? Joost zijn net nummer 1. Daar nee, staat <totstuk> Oh, daar <we totstuk> oh, <totstuk> oh. hebben we nog een cliffhanger. Oh, die zien jullie volgende Nee, Die zag je niet <totst> aankomen. Nee, dat dacht ik ook niet. Nee, Facebook op 2. Ja, iedereen gaat van huis naar Facebook. Facebook is wel, ja, het, het, is, het is internationaal. An, het is anders dan huis. Nee, maar het, echt het echt heeft van, een nee. soort uh, spannend, het is leuk. Het is ja, anders. Ja, ja daarom ja. weet je, dat is gewoon. Uh, ja, het, het is leuk. leuk. Ja. Ik snap er niks van, maar huis is leuk. Ah, het is wel leuk. Ja. Maar nee, ik snap er echt niks van. Nee, nee. het, is ja. Ah, het nee. is, ja, ik snap het in het begin ook niet, maar als je er elke dag op zit, dan kom je er wel achter. Oh shit. is is weer zo laat. Ja, ik. Hey! Wat hey. Robby ook altijd deed. Oh, dankjes. En, en dat is het fout, wacht. Hallo? Oh, wacht, wacht. Oh, okay, wa oh jingle. <laughs> <laughs> oh, we hebben een andere filler. Ik hoorde een naald alweer. Dat hey. vind ik ook goed. Ja. Sorry jongens. Nou, maakt niet dan uit. We gingen weer even fouten, ja, natuurlijk. De beste mensen. Maak maken ook dan een, maak een foutje. Jeroen van Inkel maakt ook wel eens een foutje. Een een een ja. Dus, uh, nee, ja. Uh, maar wie staat er op nummer 1? MSN, dat, dat blijft gewoon. MSN? MSN, ja. MSN, ja. Ik, ik ga het juist minder gebruiken, MSN. Nee, ja? ik niet. Ik gebruik het ook nog ja, steeds. Daar er zijn wel heel veel mensen die uh, helemaal bijna niks gebruiken, omdat ze alleen maar uh, twitteren. Maar MSN blijft het gewoon. MSN blijft gewoon altijd in. Als je eventjes iets moet vragen of zo. je hebt, je hebt op dit moment nog geen, uh, geen internet. Maar wat, wat ik nou telefoon. niet snap. Um, WhatsApp is ook heel erg opkomend. WhatsApp. Ja, maar dat, dat is nog niet nu. MSN is nu. Maar MSN blijft. Kijk, ik vind WhatsApp vind ik ook een soort MSN-programma. Ja, maar het ja. is totaal anders. Maar het is vind ja, ik. meer mobiel. Ja. Maar daarom... Uh, Het is ik is eigenlijk heb... alleen maar mobiel. Het is een openbaring, ik vind ik. Ik heb deze uh... met een uh, assistent van mij gemaakt. Die huh? heb ik tegenwoordig. Heb jij een assistent? Ik heb een assistente. Wow. Assistenten, hè. En uh, die zei dat ook. Je kan er ook ping en WhatsApp erbij zetten. Maar ik denk, ik uh, doe dit gewoon. Oké. Okay. Want uh, ja, je kan er gewoon van... alles mee. Je kan ook foto's erbij doen, je kan er filmpjes op laten okay. Het kan ook wel op uh, WhatsApp. Maar op WhatsApp heb je een bepaalde grootte. Ja. Dat heb je bij uh, MSN niet. Ja, je hebt een bepaalde grootte, maar als ik uh, vier liken stuur, kun je de eerste drie. En als er eentje klaar is, kun je de andere doen. Je kan er gewoon alles mee. Ja, en uh, dat is wat de mens wil, dus dat zal altijd blijven. Ja. ja, het is sowieso al heel erg groot, MSN. Ja, daarom. En dat gaat er gewoon niet weg. En dat is gewoon, uh, ja, het is het, ook gewoon. Het zal altijd blijven. Ja, het is een mooi programma, maar ook een gevaarlijk programma. Klopt. Want je kan uh, genoeg uh, ja, love je, boys. Uh, ja, ja, ja je, je kan bestanden verzenden ook. Ja, dat ook. Maar kijk, als ook jij ja. iets naar ja. mij stuurt, maar dan is je... het anders op. Dan hebben we binnen de korte keer een keer ruzie. Ja, maar dat is het dus gebeuren, dan. toch? Nee, precies. <laughs> Want wij lossen het op een andere manier op. Maar, als ik zeg Bukkers, uh, dan weet jij precies wat er aan de hand is. Ja, precies. Anders. Dan pak ik even mijn zeepje op. Ja. Maar, <laughs> daar, en ook, wat, wat jij zegt, Loverboys. Loverboys, ja. Ook op Facebook en op Ja, Dat heb je echt overal. Maar dat, dat is helaas niet uh, weg. Maar ook uh, bij MSN. Ze hebben steeds meer van die virus kennen op MSN zelf. Hè, die nieuws. Daar kijken ze ook naar. Dat is ook nodig. Ja. Dus ja, maar, uh, we gaan uh, verder naar uh, ja, het harde was. gedeelte van het programma. Ja, dit was de top 5. Ja, ik vond het leuk. Ik ook. Komt en nu ga ik uit. hard. Lekker. Ik ga hard. Van party squad toch? Ja. Lekker. Reverse laat de beat met de hardste bas Terwijl Riepen naar mijn vraag komt die krijgt nog af Dus ik werd er een verreuk rond een uren vak Druk mijn buik, uit stapper in de studio Vreemd klein beetje izan gaan Zin en tekst, take die track En dit alles doe ik in een half uur zo. Niemand in de game die doet wat ik doe Want ik doe niet wat zij doet, doe niet wat jij doet Doe niet wat een ander van me beeld 16. And Aceville niggas man out of the draxy noem on the nigga I jo if you can if you get me Ben fast be brought as your man you dan see I made a get it out yeah I laat eight to for me but nigga don't care You been the man in the motor a nigga more clap Bet a new track for Jerry up the point Yeah yeah What I do for the cast, maybe Because I move as a boss, maybe We all onszelf graag see zien? From that, Fuck that I'm Yeah And my sex is a dick So I'm lost Yeah Chicks like a man cinema Dark game, porno stars Yeah, cinema on no, Yeah, cinema yeah is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 Ik kijk omhoog!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 Soms denk ik terug een drankje Met de sterren in de lucht te zeggen. Daar zijn we weer. Celebration jongens! Woehoe! zeg het maar, je bent deze, zo stil. Deze is zo, ik vind deze echt heerlijk om mij af te sluiten. Al Elke keer weer. Celebration. <laughs> ze, ja, we hebben hem twee weken geleden voor het eerst gedaan. Als afsluiter. Hij ah, is gewoon heerlijk. Ja, we maar, wij hebben nog een leuk afschleutertje. Oh, wat dan? Ik ben overkouden. Ja. <laughs> ben ik de enige normaal hier? Ik denk het. Ja, ik heb in de koude Fran Franse lucht gezeten. Ja, dat is Ga ik uit? Oh, ik sta gewoon heel zacht. Oh, zij je zacht, sorry. Ik sta zacht. Hallo? Hallo? Ja, dat is beter. Beter? Ja. Hallo? Ja. Hallo. ja, we zijn er weer. Ja, maar ja. Uh, ik eh, uh, ja, culinair. Ja, dus uh, ja. 24, 25, 26 juni gaat we beginnen. Komt Culinair Zandvoort weer bij elkaar op het Gashuisplein, dus hier voor de deur. Oh, heerlijk. Kunnen uh, we dan iets vragen of we een keertje mogen draaien? Ja, nou, dat is culinair. Uh, oh, ik zit er hard op, op te denken, shit. Nou, zijn voor de mensen die meeluisteren, misschien. Hey, uh, bij niet. Ik weet wel wat het leukste is dat ik zo drinken, jongens. wil spreken, jongens. Maak je niet druk. Moet jij niet werken dan? Wat? Met culinair? Ja. ja. sowieso bij mijn pa. Nou dan. Jongen, ja, maar maandag ben ik weer vrij. Het hey, oh. is ook wel leuk om te zien dat de MMX al uh, meedoet. MMX? MMX. Oh, oh MMX, ja. Top? Ja. <coughs> sowieso. Uh, maar uh, de, de, de deelnemers zijn bekend. En waar ze staan zijn bekend. Oh, dat is... Ja, dat is, uh, ja, dat is uh, bij mij thuis. In het uh, huishouden was dat een, uh, een flinke commotie. Vooral vorig jaar. Want dan uh, stonden we volgens mijn vader toch best wel op een kutplek. Het ja. was ook zo. Ik heb jullie wel even moeten zoeken. Yes. Ja. Je stond, jullie stonden op plek 17, hè? Plek 17, ja. En dat was uh, niet echt uh, plezant. Bij de ingang van het... Uh, ja, ja het, uh, bij het gemeentehuis... Het gemeentehuis uh, mijn vader was er niet blij mee. Het heeft. Ja, dat wordt allemaal weer meegetrokken in het gezinsleven maar natuurlijk. Niet jouw vader dan? lekker eten. Sowieso, hè? Huh? is jouw vader dan? Mijn vader? Ja. Mr. Donron. Oh, Donron Don Donron, Ron Don die keten wel. Die ken ik niet hoor. Nee? En ja, ja. dan uh, gaan we hem even voorstellen. Maar jullie die, moeten die, even die, uh, die site die moet je even tweeten, hè? Kun je oh, naar Zandvoort? Ja, hè? Ik ga daar gelijk aan beginnen. Je kennen de mensen gelijk uh, kijken. Maar uh, eh. Het wordt weer door dezelfde organisatie georganiseerd. En die zijn er goed in hoor. Die zijn er echt goed in. Uh, ah, het ziet er goed uit. Het is vrijdag 24 juni van 5 tot 10. Zaterdag 25. Half 11. Oh, half 11. Half 11. En ja. zaterdag 25 juni van 3 tot half 11. En zondag 26 juni van 3 tot half 10. Ja, mooie tijden. Ja. Ja, de organisatie, heel gezellig. De groeten van de organisatie: Marcel, Ivo, Marcel, Harry, Natasha, Nelly en Lena. Lana. Lana, Lana ja. Sorry. <laughs> oh. Mijn excuus, mijn excuus. Laughter uit. Uh, ja, het is een uh, welbekend uh, event. Ja, het is leuk. Het is al nou. een uh, begrip. Juppeler zal het bier waarschijnlijk wel weer regelen, oh. zie ik. Oh, nou, dat is goed bier. Ja, nou ja, ik vind Heineken lekkerder. Ja. Moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik vind maar... ook, maar ik, het is niet vies. Ik Heineken, kan het wel drinken. Heineken wordt op de, de festivalen geschonken, dat weet ik wel. Behalve op dit festival. Behalve op dit. Behalve, op alle muziekfestivalen, <laughs> o, muziekfestivalen zullen Heineken okay. geschonken worden. Maar wat, uh, wie staan er allemaal? Zullen we dat eens even opnoemen? Ja, ja. goed idee. Uh, de nummer 1 tot en met 4 is hier bovenop voor de studio. Die mag uh, Kevin even opnoemen. Uh, op de, uh, op uh, plaats 1 staat Holland Casino, 2 Azorro. Of is het Azuro? Azuro. Azuro. Drie de Albatros en 4 MMX. En dat Wat is ik een, uh, een uh, eigenaardige keus vind. Maar wel leuk. Het wordt een uh, goede, ik, hoop ik. Ja, meneer, ik. Ik heb er nog en niet gegeten ik, ik, ofzo. Ik, ik, waar zit hij eigenlijk? Die dat is in, in dat nieuwe, nieuwe uh, in de ja. Oh. Ja, MMX. Okay. Het is een Italiaans restaurant zonder pizza's, heb ik gehoord. <laughs> zonder pizza's? Ja. Hey. Ja. ja, dat is. Uh, dat is ook van. raar, maar waar. <laughs> ja. Maar goed, dat kunnen we nog wel een mooi verhaal Zouden. omheen draaien. Maar uh, ah, wel leuk dat ze meedoen, toch? Ja, ja zeker. Ja, ja, ja, ja. En uh, de volgende, dat is uh, van 6 tot 17 mag jij doen, uh, Joost? Ja, ja. De, nou, <laughs> <is> eigenlijk... <laughs> nou, Nummer 6 is uh, gereserveerd, gereserveerd door Anders. 7, Ries aan Zee, 8, Greek. Mag ik, even, Cine, mag ik even erbij zeggen ja. dat 6 tot en met 11, dus aflopend vanaf de, het van Zandvoort. Ja, ja. Dus ik zie hier trouwens ook een nummer 5 staan. Zie dat ja, is het nou, dat terras is ook... van van Zandvoort. Oh, ja. dat hoort er ook bij, maar die staat er niet bij. Ja, ah. ja. die hebben hun eigen dingetje. Ja, juist. Ja, dus uh, waar de, die wat die was, je... was ik? Bij 8 uh, was Griefing. Philoxenia. 9 Piripi. Die zit in de kerkstraat, dat is die Tapasbar. Nou, nooit gehoord. Nou, okay. laat maar even langs. <laughs> <laughs> Nummer 10, Breeze by Walter. 11, Haven van Zandvoort. Yeah, en yeah. Uh, Beach Club 10. Ja, goed zo, ja. 12, Laurel and Hardy. Daar kent uh, Robbie alles van natuurlijk. Ik weet niet welke zaak dat is <laughs> hoor. Uh, hoe heet die straat? Moet je eens even kijken waar die staat trouwens? Op, op, op de dingen. Hij staat gewoon bij de biertank. Dus ja, ja, ja, hoe heet het uh, hoe is, straat? Uh, uh, die straat achter een nuf. Dat je richting het Gasthuisplein gaat. Ja. Die straat is het. Waar de ingang van het mu museum zit. Zal ik het zo zeggen? Ik kan de straatnaam nou net niet lezen. Nee. het plaatje. Maar de, daar op? zit Lauren Hardy. Ja, Lauren Hardy. Op 13 staat de links. Die staat ernaast. Maar waar, waar zit, zit links? Uh, nou, niet rechts. <laughs> <laughs> Duidelijk. Ja, scherp, scherp. Op 14 het Chocoladehuis Willemsen. Ja, altijd goed. Op gezellig. 15 Hugo's bij Chris Keun. Hey, ja, oké. Okay. Ja, uh, 16 Ristorante Andrea. Dat, is voor, dat klinkt ook Italiaans. Dat Weet is die ik, tegenover de Hema, op die hoek. Oh, Met die uh, golf. Uh... Hier achter. ja ah, En op uh, 17 Grand Café XL. Die kennen we allemaal. Daar ja, heeft onze we ex-collega gewerkt. Ja. <laughs> Uh, mag ik de restjes ja. doen? Ja, jij mag de, de, de overgebleven drank. Uh, ja, Dat is, Allee. Dat is echt heel wat voor mij, hè? Ja, groene ja. ja. is... Ik ja. mag de drank shit doen. We hebben nog maar vijf minuten. We hebben nog maar vijf minuten. Halleluja. Oké, okay. rustig, rustig. Zeg het maar, wij hebben nog maar vijf minuten, vijf minuten. Op. Dit is op de middentent. En we hebben Jellele. Uh, dit is op de middentent. Uh, Café Koper uh, huh? en op 1920. Dus zo komen we bidden uh, in. Chin Chinchin en Café Alex en daarna... Dat zijn een beetje de drankverzorgers. Dus ik krijg gewoon weer die, die kleine dingetjes. Ja, inderdaad. Maar Good we gaan lekker naar een van klassieke. van Genieten. Jackson. Oh, welke dan? Geniet ervan. Welke? Oh. Smooth Criminal. Mm. Tot volgende week! Tot volgende week! NOS-nieuws van 11 uur.